Jeroen van Kamp met het ZNOS-journaal. De Belgische politie heeft tientallen betogers opgepakt. Zowel in het centrum van Brussel, als in de gemeente Molenbeek. Het gaat zowel om linkse antiracisme betogers... als om extreemrechtse anti-islam betogers. In Molenbeek keerden jongeren zich tegen de politie en journalisten. Op het beursplein in Brussel, waar de slachtoffers van de terreuraanslag worden herdacht... zijn zo'n dertig mensen aangehouden die tegen racisme wilden demonstreren. De autoriteiten hebben demonstraties verboden... uit vrees voor een herhaling van de onrust van afgelopen zondag.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 Op een pluimveebedrijf in de regio Barneveld is de zeer besmettelijke kippenziekte Coriza ontdekt. Dat zegt de Nederlandse vakbond Pluimveehouders, meldt om op Gelderland. Coriza kan bij kippen infecties aan de luchtwegen veroorzaken. De dieren leggen daardoor minder eieren, en kunnen, maar kunnen niet aan de besmetting doodgaan. Volgens de bond voor pluimveehouders hoeft het bedrijf niet geruimd te worden. Verspreiding van de ziekte wordt zoveel mogelijk beperkt door hygiënemaatregelen.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 Kom de watertoren. Ja, in de Watertoren. Ja. ja, we zitten weer voor het eerst in de Watertoren. Dat is ook leuk. Die had ik ook nog kunnen verzinnen. We gaan een live locatie Watertoren doen. Ja, maar heel veel mensen weten dat de Watertoren niet meer gebruikt wordt. Ja, maar we kunnen wel daar een locatie uh, zetje even neerzetten. Ja, dat kan wel. In de kelder gewoon. Dat uh, moet te doen zijn. Ja, moet nee, we doen. zitten gewoon uh, heerlijk in de studio in het uh, mooie zonnige zandvoortse. Ik vond hem eigenlijk wel leuk. kon ik niks aan doen. Ja. En hij is mooi opgepakt, dus uh, daar doen we het voor.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 Nou, ik ook niet. Niks aan te doen? Ah, Sander kon er niks van maken. Nee, jij dat op school, dus ik had het even overgenomen vandaag uh, van je. Ja. Maar uh, ik, uh, ik kon niks vinden, jij ook niet. Dus uh, nou ja, dan uh, haalt het op. Hé, hey, um, zo direct over een minuut of twintig uh, uh, gaan we live overschakelen naar uh, studio uh, kijken. Welke was het ook alweer? Uh, deze wel. Die studio. Daar zit Tim. Ja. Uh, Tim Koemans, de enige echte. Goedemiddag, hoe is het jongen? Ja, ja, goed. Ja, trek even die microfoon voor je neus, ja, Dan verstaan we je, je aan, misschien. Ja, gaat goed met morgen. Me, ja, Lekker druk. Ah, keurig. is hey, straks meer over jou. Je hebt nog bijzonder nieuws, denk ik zomaar, want vorige Lekker. week heb je tegen me gelogen, hè? Heb ik gelogen? Je hebt vorige week tegen me gelogen. Hoezo? Over de kwalificatie van de Formule 1.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 this hurt If you ask me, don't know where to start If I lose control, if I'm lying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 In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 Ja. Ik weet het niet. Het is de zoveelste winnaar van een ja, zo'n auditieachtige unit. Zo'n oh, idols. Ja, ja, uh, zo'n talent. Het echt is, is echt elke he? keer weer één. Ja, meestal wel. Nee, hoeveel, vorige keer waren, waren drie? er drie. kan je nou nog herinneren? Van idols en de Voice of Holland. De winnaars. Noem uh, eens alles wat je weet. Ik weet niet of het allemaal winnaars zijn geweest. Of Jim Bakker heeft je? niet gewonnen. Nee, dat is uh, Jim Bakker met uh, wel geworden. Jamai. Jamai heeft gewonnen. Oh, Jamai. Jim was tweede dan. Sarah Dawson. Ja, nou ga door. Eva Die moeten er minimaal zijn. Nou, Dan hebben we Eugene dan hebben we Maan. Ja. We hebben jaar getal? En dan hebben we Boris nog. Ja, Boris. Dan nou, hebben we nog... Ben, wel uh, verder ja, kom je toch niet? Uh, ben en Dean. Uh, Dean Sanders, Sanders ofzo. Niet Jullie, ja. niet, Jullie, van, Sanders. Jullie noemen er nu vijf. Ben Sanders. Ben van de 25. Al acht. Nou ja, goed. En dan okay. hebben we nog Henny uh, uh, huisman? <laughs> huisman Show. Daar <laughs> is bijvoorbeeld de Mark op een zaterdag gekomen. <laughs> dat was de playbackshow toch? Nee, dat wordt de niet. En heb je nog Starmaker. Ja joh, zo hard chaotic? ben ik niet. Zo hard ben ik niet. Ja. Ja, van het Eurosong Festival, weet heet die nou? Dat weet niemand. Gordon. Douwe Bob. Wie, wie nu oh ja, uh, Douwe Bob. Ja. Douwe Bob, ja, maar die heeft niet meegedaan aan uh, nee? talentjacht. Die oh, heeft meegedaan ja, aan beste Singer Songwriter. En jij, vanavond yes. hebben we er weer een bij, hè? De finale van de Voice Kids. Ja. Oh god. Ik ga niet kijken, ik moet mijn huis opruimen. Morgen Precies. is de Soperhuizendag. Gaan dus, ja, wij <laughs> kijken voor je. <laughs> dus het wordt uh, opruimen, opruimen en nog eens een keer opruimen. Yes. Maar goed, ehm... Uh, um,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 We'll hey.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 Waar jullie eigenlijk zijn ingestonken, maar dat vraag ik zo direct wel even. Dan kan je op even bedenken. welke grapje nou echt bent ingestonken deze week. Of, de, of vandaag eigenlijk. CFM Race Radio Pit Report. Ja, het is bijna half vier. En dat betekent dat we overschakelen naar de studio waar Tim in zit. Dat is een heel klein studiootje van 1 bij 1. En uh, <lacht> daar zit hij dan met een klein microfoontje op, want er is geen plek voor een echter. <lacht> en uh, hij heeft een uh, laptop op zijn schoot zitten. Yep. Nou ja, hij is op zijn schoot. Hij zit meer tegen de muur en meteen die laptop, maar. Uh,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 Maar Ben bestaat niet. Ja, Ben bestaat wel. Dat is een hele grote dikke neger. Hij is beveiliger op onze school. En, uh, nou, dus toen kwam ineens zo'n klein mannetje uit mijn klas. Die kwam naar hem toe. En die liep zijn, die kan Mama zien. Maar mijn docent had eronder gezet, ja, dit is geen grap. Maar wij dachten, ja, dikke doe je het morgen. 1 april, het is gewoon een grap. Tuurlijk. En inderdaad, Ben die begon te klappen bijna 1 april, hè. Ben wist er vanaf. Ja, Ben ah, wist er vanaf. Ja, dat was eigenlijk nog ja, een Het leuke was geweest als Ben het gewoon uh, echt niet wist. ja.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 Op nummer 37, vorige week stond je op 37 The Chainsmokers featuring Roses met Roses. En nummer 36 vinden we Jasmine Thompson met Adore. Op nummer 35 Maan met Perfect World. En nummer 34 Zane met Tillotal. Ja, die is weer gezakt geloof ik, hè Zane? Ja, die is zeker gezakt. Kijk. Van 26 naar 34, ja, keurig. En op nummer 33 vinden we Fies met Ever Jack met Hey. En nummer 32 Major Laser featuring Nylar met Light It Up. Op nummer 31 vinden we Imani met Don Be so En we hebben hem net gehoord op nummer 30. Vorige week op 32. Clouseau met Droomscenario. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Maurice Mulder. En hey, We gaan de nummer 29 uh, draaien van uh, deze week. En die is in handen van Joel. Samen met uh, Gabrielle Chimley, wou ik maar zeggen. <laughs> Hoe heet ze nou? Gabrielle Richardson met 100 Miles. Come here and visit my world.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 me one more time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 De Jan met 1 zool deze week op 27. Vorige week nieuw binnengekomen op een 28e plaats. Eén is één plaats omhoog gekropen. Vorige week was op 27 een andere plaats ook nieuw binnengekomen. En die is dan ook weer één plaats omhoog gekropen, maar daar straks meer over. Eerst gaan we even naar Tim. Hoe is met jouw 1 april ervaring geweest vandaag? Nou, het was rustig. Het was eigenlijk voor 1 april al dat ik wat probleempjes had. Vertel!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 1 april, gore, gore, gore klootzak. Ja, dat stuurde dat, je naar mij toen. Dat, dat was mijn eerste reactie, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja. Nee, keurig. <laughs> Politiek verantwoord, zullen we maar zeggen. Ja. ja. Nee, dus uh, Missie geslaagd. Al uh, heb ik er uh, maar. Uh, nee, ik meerdere mee ingetuimd. Ja, je wordt vriendelijk bedankt voor het dode Vogeltje. Ja, graag gedaan. Ik uh, ga, maak uh, graag uh, mensen dood met een blije <laughs> GELACH Ik Jonas, hoe is het jou uh, 1 april? ja, rustig. Rustig? Jij bent, niet, jij bent ook niet leuk voor op de radio, hè? Nee, dat klopt. Het ja. niet veel. is er geen moer ja. ja. nee. Weet je, we gaan maar snel een uh, nummer draaien. draaien dan. Dat is uh, veel beter. De <laughs> nummer 26 deze week uh, in handen van uh, Zetza... met de Low Way Black met uh, Candyman. Living for tomorrow. Lost within a dream.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 26 dus. En mocht je nou net inschakelen en uh, denken: van. Uh... ze zit echt op uh, het landelijke radiostation Nou, nee hoor, net niet. Oh maar dat. Ja, was wel leuk geweest. Ja, heel veel mensen. De... Zelfs mijn moeder die belde me op kisten. Ja, morgen gaan heel veel mensen dat de directie. Nou, man, net niet, uh, sorry. Ja, dat vind ik nou lullig dat je dat grapje dan niet even nog één dag vol kan houden. Ja, nee, bij mijn moeder uh, moet ik gewoon de waarheid spreken. Nee, dat kan ik we gewoon een moederskindje. Ja, nou, eigenlijk wel. Hé, oh? hey, de nummer 23 van deze week is ook meteen de snelste <middels> dalen. De <the> Flurries. <first. middels>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 12 naar 23 toe. Maar desalniettemin een uh, lekkere plaat. Hij is ertoe gekomen aan het uh, laatste nummer uh, van het uh, eerste uur. De nummer 22. Nou, helaas kan ik hem niet helemaal compleet meer draaien voor je. Want Sander die, uh, leidt me de hele tijd af. Maar uh, dan praat ik te veel. Maar hij is niet erg. Het is een plaat die al ondertussen 8 uh, uh, nee, weken erin in staat. Dus je hebt hem al een paar keer bij horen komen.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 I'm yeah.